Dit is Zeewout Jong met het NOS-journaal. In Amsterdam is het Queer and Pride evenement officieel geopend. Dat gebeurde met een manifestatie op de Dam en een wandeltocht naar het Museumplein. De Pride Walk werd geleid door een groep motorrijders. De deelnemers erachter droegen spandoeken waarmee onder meer aandacht gevraagd werd... voor allerlei LHBTIQ-plus kwesties, zoals het stigma rond aids... en de rechten van intersexe personen. Het nieuwe evenement Queer and Pride Amsterdam vervangt het oude Pride en duurt... 15 dagen in plaats van 8. De inspectie leefomgeving en transport waarschuwt voor het opvoeren van fatbikes. In het BNN-VARA-programma Kassa is vanavond te zien dat vijf winkels... dit speciale type elektrische fiets voor een kind van 12 wel wilden opvoeren. Drie winkels werkten daar niet aan mee. De fiets met trapondersteuning gaat normaal niet harder dan 25 km per uur... en kan niet rijden zonder te trappen. Om op te voeren wordt een fatbike voor de wet een brommer... en dan zijn rijbewijs, kenteken, helm en DA-verzekering verplicht. Verkopers die de... Regels overtreden kunnen een boete krijgen tot 15.000 euro. Honderden mensen hebben in Rotterdam afscheid genomen van Nathaniel Tati Gomez. Hij was de kapper die het gerecht Kapsalon bedacht. Hij overleed vorig weekend op 47-jarige leeftijd. De van oorsprong Kaapverdiaanse Gomez bestelde altijd patat met shawarma of kebab, tomaat, gesmolten kaas, sla, sammel en knoflooksaus bij een shawarmazaak. En dat werd voor het gemak Kapsalon genoemd. En opnieuw is een wielrenner overleden na een zware val. De 17-jarige Italiaanse wielrenner Jacopo Venzo kwam om het leven... toen hij vrijdag zwaar ten val kwam in de ronde van Oostenrijk voor junioren. De veiligheid in het wielrennen is de laatste weken een belangrijk thema. In juni overleed de Zwitserse wielerprof Gino Meder... na een val in de ronde van Zwitserland. Het weer, veel bewolking en vooral in het noorden buien. in het zuiden droog. Er staat een matige zuidwestenwind. Het is vanmiddag 18 tot 22 graden. Vanavond aan vannacht bewolkt en op veel plaatsen wat regen. En ook morgen weer wisselvallig zomerweer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate.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 In de jaren tachtig was de muziek van deze dame enorm populair. En ook ik vond dat leuk, hè? precies in mijn jeugdtijd zeg maar. 1984 85 voor uh, Lorna Benneken en de Self Control. Welkom terug, Zandvoort op zaterdag. Wat gebeurde er in 1965 uh, in Vredesnaam, uh, Benno? Nou, wat er allemaal gebeurt. Moet je toch niet. over komkommertijd kom ja. hebben? Ja. Hè? We gaan we gewoon terug in de tijd. Gaan we even terug in de tijd. Nou ja, wat er in dat jaar allemaal gebeurde, dat weet ik niet. Maar ik heb hier de Nederlandse hitparade voor mij. Van 17 juli 1965. En stond, toen stond Woolie Boelie van Sam de Sam stond op nummer 1. En dat was natuurlijk een uh, geweldige hit. Ik heb geen idee hoe lang het allemaal stond. Want nee, dan staat er niet bij op die hitparade. Je had toch uh, de de top 40. En daarnaast had je de hitparade. Het waren twee lijsten, toch? Uh, want de hitparade, daar ga je, als je daar eens stond, ging je toch vanzelf door naar de top De tipparade? Na, naar de tipparade. Nee, eerst de, de tipparade oh, ja. en dan uh, de Zo top was. 40. Ja, zie je wel. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ik ben en dan later kwam de tros met de mega top 50. Ja, ja, ja. ik ben vanzelf van 2002. Dus uh, vandaar dat ik dat niet... Oh ja, allemaal. nee, dat weet je helemaal niet. Ja. Dat zwaar voor jouw ja. tijd, uh, Benno. Ja, ja. <laughs> Precies. Gaan we daar aan. Luister, ik uh, oh, weet het, die Bully Bully, dat je, wil ik wel. Je wil hem horen. Ook. Ja, ja, ja. Even kijken hoor. Ja, dat zou dit moeten zijn. Bully Bully. Oh, ja. ja, de 70 nummer 70. 1. Ja, precies. Dat is hem. Ja, jij zegt dat 1965 waren ze zo klaar met de plaat, Benno, hoor je Ja, dat, dat had een speciale reden, wist je dat? Nee, geen idee. Nou, dat, dat was in de tijd van de jukeboxen. En dan mochten de plaatjes mochten niet langer duren dan iets van 2 minuut 30. Oké, okay, en deze maar, was iets meer dan een maar, halve minuut. Ja, ja. Dat en, was ook goed. En daar zaten ze namelijk in de jukebox. En als die, uh, uh, die singeltjes te lang duurden, dan... Ja, dat, uh, uh, dan Verdiende de meneer die die duurboxen in zijn café had staan. Die verdiende er natuurlijk niks aan. Want er moesten steeds maar kwartjes of zo moesten in die machine worden gegooid. Dus, uh... Nou, je zegt het. De muziek van tegenwoordig uh, duurt ook uh, minder dan uh, drie minuten per plaats. Ja, kijk, Dat ja. is weer uh, nieuw. En uh, daar werd het en vroeger vroeger, vroeger hadden ze een intro van uh, 16 seconden. Voordat ze begonnen met zingen. Ja, ja. Was een beetje standaard. Ja. En nu is het uh, acht seconden geworden. Ja. Zo zie je maar met het. verandert steeds. Dus en gewoon maar, de helft van de plaat eraf. En, en <laughs> ja. Echte. En wat gaan we nu doen? We maar andere, andere. Ja, de, de spiks en de speks oh, van ja, de Bee Gees. Ja, ja. Oh, dat is ook uit die tijd. Where is the sun that shone on my head? The sun in my life. It is dead. It is dead. Where is the light that would play? And All of my life I had to call Yesterday The speaks Nou, toch een goede opvolger van de Woolly Bully toch? Uh, ja, de Beejuice en de Spex en de Specs. Zeg, Rob, nu we toch uh, terug in de tijd gaan. Uh, gisteren, 21 juli, uh, werd in Nederland herdacht dat het precies 100 jaar geleden was dat de Eerste experimentele radio-uitzending plaatsvond. vanuit een houten loods vanuit een Nederlandse seintoestellenfabriek in Hilversum. Oh jee, dat betekent dat ik al 110 jaar oud ben, want ik ben op mijn tiende begonnen met de radio. Ja, dus, ja, kan je nagenoeg Ongelooflijk. Nou, maar je was niet de eerste natuurlijk. Nee. nee. En uh, ja, een heleboel mensen vragen natuurlijk wel wat doet Dolly Tapierink bij ons in de studio? Nou Dolly. In ieder geval, heel leuk dat je weer terug bent op de Zandvoortse Radio. <laughs> ja, dank je wel. Uh, maar het is niet zonder reden natuurlijk. Dat ik hier zit. Ja, jongen. Nee, nee, nee. Ja, ik uh, weet je, ik, ik ben natuurlijk een paar jaar weg geweest, hmm. zeg maar. Ik ben niet echt weg geweest, maar niet meer uh, hier voor de radio geweest. En. Um, ja, als je, ik ga weer beginnen. Laten we daar kijk. Van ik ga weer beginnen en uh, je bent natuurlijk een paar jaar uit de relatie, dus dan klamp ik me meteen vast aan Rob. Ja. Die, uh, die mij weer eventjes. Uh, ja als en bij ik denk, wat, wat voel spijken. ik nou, weet je wel? Maar dat ja, was Dolly. Ja, dat was ik, ja. Ik ja. Was vastgeklampt Ja, Nederlands hoop en banger dagen. Nee, leuk dat je weer terug bent, uh, Dolly. Nou, wat ga je zeker? doen? Dank je, ja. dank je. Fijn om te ja, horen. Ja, wat ga je doen? Dat is de vraag. Wat gaan we doen? Nou, weet je, het, het begon überhaupt dat ik weer terugkwam. Het, het zat eigenlijk helemaal niet in mijn hoofd. Maar, uh, nou ja, een beetje. Maar ik was het niet echt bewust van plan. Maar toen werd ik uitgenodigd door de uh, Boys. Uh, Charles Duyf en uh, Willem Bruist. Uh, werd ik uitgenodigd om een keer te gast te zijn in hun, in hun programma. Wat ze één keer in de twee weken ochtends uh, doen. Op vrijdagochtend. Maar ze hadden ook Beb uitgenodigd. En, uh, dus toen waren we hier met z'n vieren. En zo en passant zei Beb tegen mij. Van de, Jeetje Dolly, ik mis dat zo. Hè, dat samen radio maken. Want Beb en ik waren alle twee sidekick destijds. Bij het programma verzand voor lunch. Even lekker Bep hè? Ja, ja het was, nee, maar het was een heel leuk team wat we toen hadden. Het was echt super gezellig. We deden ook buiten de radio uh, gezellige dingen. Okay. En uh, toen zei ze, ik mis dat zo. Ze, Zou jij niet weer met mij een programma programma willen maken. En uh, toen zei ik, nou ja, goed, daar sta ik wel voor open. Ja, waarop natuurlijk Willem en Charles meteen reageerden. Van, hallo, kunnen jullie dan niet, uh, zoals wij, de boys are back in town... de girls are back in town zijn... dat Precies. jullie de andere week van de vrijdag doen, om 10 tot 12. Nou, wat leuk. En zo is het idee geboren. En ik heb dat bij het bestuur neergelegd, dat idee. En uh, ja, die, die vonden het helemaal leuk. Dus uh, ja, nu zijn we druk bezig om alle voorbereidingen te treffen. contracten getekend nee, gelukkig niet. Geen contract. Nee, geen nee, contract. Wij wel, hè, Benno? Ja, jouw ja. Zo. Hebben jullie een contract? Nou, ja. Ja. Misschien komt dat nog, hè? Ja, heel goed contract hebben wij, Benno? Oh, oké, okay, ja. oké. Okay. Nou ja, je weet het. Tot de dood ons scheidt. Ja ja, ja, ja, ja, tot de scheidt ons dood. Ja. Maar wat maar, leuk, uh, en wat, uh, wat gaan jullie doen in het programma? Nou, wij gaan dan uh, dus om de week uh, van 10 tot 12 op de vrijdagochtend twee uurtjes gewoon een gezellig programma. Dat, ja. dat uh, in eerste instantie, uh, we gaan een beetje God, kijken leuk, naar het nieuws, we gaan ja. een beetje kijken naar wat gaat het weer ons brengen. Uh, we zijn van plan om iedere week een, een, of iedere keer ieder programma een gast uit te nodigen, Zandvoortse gast. Om daar wat gezellige achtergrondinformatie. Of ja, wie is die gast nou eigenlijk? Meestal iemand die iedereen wel kent, maar niet precies weet. Ja, ja. En um, nou ja, alles wat voorbij komt. En de muziek zal veel uit de jaren 60, 70, 80 zijn. Um, en vooral een beetje, ja, Beb is een echte soulvrouw. Dus uh, we zullen waarschijnlijk best wel boven gemiddeld wat Soul gaan uh, voorbij lekker, worden, komen. Ja, ja, ja, ja, ja. Motown. The ja, sound precies, of Motown. Precies. En lekker, ik ik lekker, ben lekker. meer een, een disco-meisje. Hmm. Uh, ja, dus ja, het, het zal veel in die, in die hoek zitten. Maar we gaan het zien. Misschien loopt het helemaal een andere kant op. Oh? Ja, je weet het je niet. Je gaat nu veranderen. Je bent nog niet eens begonnen. Je, nou, maar je weet het niet. Je weet het niet. Uh, met ja. Het concept staat ja, ja, ja, ja. Nee, hartstikke leuk, Dolly. En ja. uh, we wensen jullie natuurlijk heel veel succes. dankjewel, We gaan nu aan jullie luisteren. En, leuk. Uh, nou, Rob, je komt vast er wel een keer langs. En uh, vind je heel uh, leuk om te doen. Ja, zeker. Ja. Ja, en, en, dan kan en, je weer even vast uh, uh, klampen, natuurlijk. Ja, zo is het. Ja, nou, ik, heb, ik heb nog wat vragen, Rob, hoor. Ik moet oh. echt gaan oefenen, want ik ben echt, echt uit de roulatie geweest. Jij Dat gaat ook technisch doen, begrijp ik. Ik ga de techniek doen, ja. Zo. En Beb is uh, de sidekick. Nou. Dus Beb gaat lekker de redactie voeren en ja. alles uitzoeken. En uh, ik, ik ga zorgen dat er uh, leuke nummers klaarstaan en uh, dat. Uh, dat de schuiven naar behoren gaan. Uh, ja, dat gaat het helemaal goed komen, van, hoor. Ja, natuurlijk. Het is niet zo moeilijk, niet? Alles schuiven nou, naar beneden. Dus, nou ja, ja. zo dadelijk uh, gaan we naar uh, BVW, naar René voor de Pit Report. Ja. En kijken we even naar uh, Q1. Die is momenteel uh, gaande daar op het circuit... Uh, de Hongaroring in Hongarije. En uh, Zoe, die heeft uh, de snelste tijd op dit moment staan in een uh, alfijn. Dat is toch wel heel apart, uh, dat... Uh, deze coureur op dit moment op uh, P1 staat in Q1, Perez op P2, Sainz op P3 en Leclerc op P4. Waar vinden we ons? Max dan, nou, die staat op P7, maar die gaat net weer de pit uit om een uh, snellere tijd uh, neer te zetten. En dan Daniel Ricciardo, de opvolger van uh, Nick de Vries op P15 op dit moment. En uh, hoe dat zijn teamgenootje Tsunoda op P12. Zometeen meer hierover. Een Italienne, il était son âme, son essentiel. Lui, il aimait Candide, sa bohémienne. Elle était gauche, elle était droite, surtout. La débauche, dieu, quel égo. Ce mot dans sa poche, elle a compris d'un coup. Een animal, est-ce qu'après tout c'était pas si mal? Elle y pense encore quand elle s'endort. Elle était gauche, elle était droite, surtout. Que c'est moche quand tout à coup, maman. Parce qu'après tout c'était pas si mal J'empile en pile des questions tellement banales Le problème je me demande si c'est moi Qu'on prenne la cocu qui pourra Je vais tout brûler Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, komt hij aan, komt hij aan, hè, toch? Of niet? Ja. Ja, hé, Rendel. Jongen, wat chaos hier. Is het chaos? Ja, het is echt chaos. Puinhoop. Dat Dat hoort toch af en toe? Ongelooflijk. Zijn u het verhaal aan het worden? Nee, toch? Nou, ja, daar lijkt het wel een beetje op. Nou ja, hoe is het met Rendel? Zit je weer in Beverwijk? Ik zit weer in BVW, maar ja, ik mag kijk. een weekendje niet buiten spelen. <laughs> da Dat moet ook af en toe gewerkt worden, hè? Ja, zeker. Ja, zeker. Nou ja, volgende week moet je naar Spa zeker, of niet? Nee, nee, nee. nee. Oh. Ik heb volgende week ook nog vrij. En daarna gaan we heel snel naar de Jacks Racing Days op Assen. Natuurlijk een heel groot festijn. Dat is alweer 10 augustus, over drie weekjes. Dan, uh, dan mogen we weer buiten gaan spelen. Is dat, dat evenement met uh, motoren, auto's en, en karts? auto's, karts. Oh, ja. uh, en een heleboel dingen voor om kinderen om te doen. En uh, een gratis evenement natuurlijk voor het publiek. Risla, hè, was dat en, vroeger? Was het, dus dat is uh, wat één groot feest, ja. Wat één groot feest. Ja, ja, dat was vroeger Risla. hè? Dat, um... uh, Rissla, Racing Days, Gamma Racing Days. Wat, hoe, ik weet niet wat voor naam tegenwoordig is. oké. Dan uh, oh, okay. is ja. gewoon ja, geworden. ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ik denk degene die het meeste geld inlegt, zult daar maar aan. Ja, dat denk ik ook wel, ja, ja. <laughs> Ja, de sponsoren willen gelukkig nog. En dat is wel belangrijk, ook voor de racerij. Ja, even heel eerlijk. Voor zonder mensen die niet een beetje gek zijn en die geld neerleggen is er natuurlijk geen race, er gebeurt er helemaal niks. En uh, uh, racerij zonder sponsor bestaat gewoon niet. En dat is natuurlijk al van heel lang geleden, hè, begin jaren 70, kwamen die sponsoren ook bijvoorbeeld in de Formule 1. En uh, het was toen, toen allemaal nog van die, uh, van die peuken jongens, hè met de cerveau reclame en dat soort dingen. Ja, ja. Dat kon allemaal toen nog. En uh, zonder die jongens uh, is, uh, zou er helemaal geen Formule 1 meer zijn geweest. Uh, dus ja, uh, sponsoren... En, en, en autosport, dat is uh, met elkaar verweven. Ik zeg overigens wel uh, dat het vaak de sukkels zijn die jouw hobby betalen. Dus dat is <lacht> heel erg goed. Uh, Maar dan moet je gewoon heel eerlijk in zijn. Ja, <laughs> ja, toch? dat is wel het ja, ja, <laughs> ja, ja. ja. Zo, zo moet je het wel een beetje zien. Nee, maar het is natuurlijk, uh, zonder sponsoren jongens, was er heel lang geen autosport meer. Want het is natuurlijk uh, best wel een heel erg duur feestje. Ja, heel duur feestje. Ja, daar weet jij alles van natuurlijk. Ja, daar weet ja. ik alles van. Dus uh, ik heb gelukkig heel veel uh, sukkels gehad in mijn leven. Dus dat is wel mooi. Ja. <laughs> zeg, Ronald, uh, uh, ja, jij zit uh, mee te kijken ook naar die kwalificaties. Uh, ja. wat, wat vind je van deze kwalificaties met steeds op andere bandjes? Nou, ik was er eerst heel sceptisch over. Maar eigenlijk is het best wel leuk. Want je ziet dat, uh, dat er nu teams boven komen drijven... die opeens op zo'n harde band het wel doen. Ja. Hoe, uh, wie had uh, verwacht dat uh, een Alfa Romeo opeens op één gaat staan natuurlijk. Ja. Dus, en je ziet uh, gewoon een Russel die het gewoon met zo'n hele mooie Mercedes... gewoon niet eens haalt. Nee. Omdat hij de snelheid niet heeft. Dus ja, uh, het is... Ik, uh, eerst al dan zeg ik, jongens, wat gaan we nou allemaal weer doen. Wat is ja. het voor show? Wat is dit? Wat is dat? Maar kennelijk is, geeft dit toch wel weer een beetje een bepaalde entertainmentwaarde. Zullen we zeggen. Wat ze zo graag willen. Ja, wat ze heel graag willen. Het ja, blijven toch een Amerikaanse show jongens natuurlijk ja. die uh, leiding over de Formule 1 hebben. En die willen gewoon entertainment hebben. Nou, die hebben ze wel gekregen, vind ik hoor. Oké. Okay, uh, okay. Toch wel serieus. En uh, je ziet nu opeens toch mensen dan uh, in de top 10 duiken. Dat je denkt van, hé, hey, wat doe jij daar? Ja. ja. ja maar hoe ja, kan en het dan dat dat afhankelijk is van uh, de banden waar ze op rijden, uh, Randol? De, de, de, de banden zijn gewoon heel erg belangrijk. Mensen denken van, ah, dat valt toch wel mee. Dit zo'n medium compound, zacht compound, hard compound. Een auto ligt een bepaalde band, een bepaalde afstelling van een auto kan op een band kan gewoon een paar tienden zijn en in de verbinding praat je dan over een paar duizenden want de afstanden zijn natuurlijk tussen die rijden zijn allemaal niet zo heel erg groot uh, dan is zo'n band gewoon heel belangrijk ja, en de eten, ene auto ligt gewoon net even beter op die ene band dan die een andere kijk en, uh, en zo die rijdt nu opeens dan gewoon met die harde band heel hard maar die kan daar ook op de zachte band in de tweede kwalificatie wel gewoon weer helemaal achteraan bullen. Dat ligt gewoon net hoe die auto afgesteld is. Hoe ja, ze precies. het gewoon voor elkaar krijgen. Ja. En, uh, en vooral belangrijk bij een harde band is dat je de warmte in krijgt. Ja, en als een auto gewoon niet die warmte in die band krijgt, dan die afstelling niet. Ja, dan ben je gewoon... Uh, ja, jammer joh, uh, Russel kreeg geen warmte in die band. Die zag die auto ook alle kanten op gaan. Ja, uh, dan ben je gewoon uh, in feite gewoon zittingduk, uh, klaar over, uit, kunt gaan. Ja. Maar is dat en, uh, voor de, uh, voor de uh, monteurs, uh, dat is uh, ongelooflijk hard werken denk ik dan elke keer. Uh, ja, de afstelde toestand is natuurlijk best wel heel hard werken. En, maar, maar je wil ook een gemiddelde, afstand, uh, of een gemiddelde uh, afstelling hebben waar je de wedstrijd in kan gaan. Want daar moeten ze op twee verschillende compounds rijden. Ja. Als je dan de auto helemaal op de harde compound zet en je gaat in de wedstrijd naar een medium compound. En je verliest daardoor een halve seconde per ronde. Ja, dat heeft ook weinig zin gehad. Ja. Dus ze zitten constant te bemiddelen om uiteindelijk die auto zo te krijgen. Dat je denkt van nou jongens, en nou op die band doet hij het. Uh, uh, net niet goed, en op die andere band doet hij het ook net niet goed. Maar samen is het wel heel erg goed. En zo moet je het in principe zien. Ja, en dat is, dat is, dat is het, het spel tussen rijden en chineer. En dan ook nog even 200 mensen ergens bij de fabriek, hè, die ook op monitortje zitten. Mee. Ja, ja, ja, ja, ja. En die druk lopen tapen. En die teruglopen te app en te zeggen: joh, We gaan het zo doen. Want er is niet alleen een paar mensen daar in die pitmuren. Er zijn ook ergens twee honden op een fabriek. Ja, ja, ja, ja. Die uh, elke data, elke seconde, elke tiende van een seconde. op die baan, elke millimeter op die baan. de data zitten te verzamelen en dat allemaal te analyseren. En dan, uh, ja. En als je je dan uiteindelijk gewoon toch een pijn over maakt... dan maken ook die 200 mensen ook niet meer uit. Nee, ja, ja, precies. Ja, dat... Maar ik, het, het lijkt wel of deze kwalificatie op deze manier... eigenlijk uh, is nog, is nog stress, uh, stressvoller is dan de race zelf. Nou ja, kijk, je wilt toch ergens of zo snel mogelijk zo voor, voor, voor op die gridroom te zitten. Uh, heel simpel. Je weet gewoon dat als je als 16, 17, 18, 19, 19 of 20 e traint... dat je om punten wil gaan halen een hele zwaar wedstrijd gaat krijgen. Zeker met de huidige vermoeden waar inhalen natuurlijk heel moeilijk is. En als jij, wat zo zo mooi zeggen, in een DRS-trein komt te zitten... waar ja. iedereen de plekje oh ja. open gaat. Ja, zitting duurt, Gaat er helemaal niks meer gebeuren. Kan je ook erbij niet meer inhalen. En Hongarije is wel een baan waar wel ingehaald kan worden. Maar nog steeds... Ja, de verschillen zijn zo klein, hmm. ja, dat je hele grote ballen moet hebben om ertussen er tussen te zetten, zeg maar. En de boffens ja. nog dat het mooi weer is. Ja, ja ik, ik heb geen idee wat de voorspellingen zijn. Ik heb er eigenlijk nog niet aan nu, nu is het zonnetje. Ja, nu is het goed weer, ja. <laughs> nu is het mooi weer. Ja, ja. Maar kan morgen wel weer regenen, geloof ik. Dus uh, o, okay. Net, dat uh, is jij ook nooit te voorspellen. Een beetje Hollands Ja. Wat ja. ja. ja. wel leuk is, Ricciardo, hè, gewoon nu al voor Tsunoda. Ja! Ongelooflijk. Die Sonoda, die, die, die gaat zo slecht slapen vannacht. Ja, ja, ja. Die gaat zo slecht slapen ja. vannacht. Ja, nee, ja, gewoon. Hij zit er wel voor. Dus... Um... Maar ja, hij staat uh, ja, toch, bekend. Hij is toch hm? bekend als een, uh, een kwalificatiespecialist. Ja, maar hey, jongens, hij rijdt nog steeds in een halve taal. Dat is natuurlijk toch nog steeds een hok, toch hm. En dan heeft hij er toch een paar jongens achter, een russel achter ze zitten. denk van, nou, doe je toch wel goed. En, uh, en jij ja, geloof me dat Tsunoda dit niet leuk vindt, hoor. <laughs> die had toch wel een beetje verwacht ervoor te zitten. En dan weet hij ook gewoon dat hij ook niet naar hem wordt gekeken. Maar ja, Ricky ja, daar zit hem we nu wel voor. Het scheelt om me niks, hè. Je praat over tiende. Ja. Maar goed, hij zit wel in die uh, Q2 uh, als vijf. Ja, yes, voor uh, Nick uh, de Vries is het niet leuk, uh, dit uh, trouwens. Ja, dat is niet helemaal... Maar, meentje, uh, ik heb wel zoiets van... We gaan eerst even kijken wat in de wedstrijd gebeurt natuurlijk. En of die... Uh, ik denk niet dat er ook een ritje uh, dit weekend punten gaat halen, hoor. Ik denk niet dat het niet gaat gebeuren. Dan moeten we wel een hele rare wedstrijd gaan krijgen. Maar dit is wel voor Nick de Vries niet heel erg leuk, nee. Nee, die zit nu ook wel een beetje van... Verdomme, hè? hè moet dat nou? Ja, Daniel. <laughs> ja, ja. Kan je een beetje minder, hard. Nou, je zag dat uh, Alfa Tauri op uh, Facebook had gepost uh, van... Uh, de prestaties van de tweede vrije training, geloof ik. En uh, ja. Ja, de reacties van, uh, van mensen daaronder. Want uh, Alfa Tauri die was daar uh, flink over aan het uh, opschepen. Althans, daar leek het een beetje op. En uh, ja, de, de, toen, uh, toen zeiden ze... Nou ja, zoveel beter doet hij het ook weer niet dan uh, Nick de Vries. Sterker nog... Hij zit er voorlopig achter. Hij zit er voorlopig hij nog, er, nog nou, achter, ja. Hij zit er voorlopig achter. En ik denk ook niet... Hey jongens, als je gaat kijken... Nick de Vries hij heeft het natuurlijk helemaal niet slecht gedaan. Alleen, het was gewoon niet goed genoeg. En Formule 1 is gewoon keihard. Ik begrijp hem nog steeds niet helemaal, hoor. Ik, ik heb wel heel lang lopen gillen. Dat weten jullie ook. Dat ik zeg, joh, hij gaat... Na de zomervakantie uh, is het exit. Ja. Maar ik begrijp niet... Uh, waarom het opeens uh, in deze Coaster verhaal is geweest. Uh, maar hij was gewoon kennelijk toch niet goed genoeg. En ja, de, nu blijkt wel... Dat Daniel, die, ja, je, bent, je moet ook zo zien hè, die heeft geen ritme, een race simulator is niet hetzelfde als een echte auto. Uh, maar dan is het toch wel zo'n jongen, dat je het dan toch wel doet. Die gewoon zegt, ik zit er nu in uh, uh, Q2 en als je naar Q1 gaat, dan is het helemaal een helft. Zullen we het allemaal op houden? Ja, ja ja, we ja, ja. Nog even 11 minuten, maar dan, dan is het helemaal een uh, geld, Maar ik denk niet dat hij dat gaat halen hoor, ik denk ja. het niet. We gaan het ja. afwachten. Goed, Rindel. Nou, wij wensen jou een heel fijn weekend. En ja, uh, dankjewel. Goede race morgen. Hè. En uh, we spreken je volgende week weer. Ja, met, uh, we gaan kijken. we kunnen we de wedstrijd analyseren. En heel veel andere dingen gaan bespreken. er gaat heel veel gebeuren nog. Ja, okay. zeker. En uh, we gaan naar Spa. Dus uh, dat wordt een uh, heel mooi uh, raceweekend. Nah, Zo vlak oranje. voor de zomervakantie, hè? Oh, oh, ja, oranje feestje. Dan gaan we, laten we daar een heel mooi oranje feestje gemaakt. Zo is dat. Zeker weten. Ja, ook zonder niks gaat dat lukken, denk ik. ik denk ja, het nou ja, reken maar dat er wat Nederlanders heen gaan, hoor. Dat is echt een mooie baan. Ja. Ik ben er zelf ook geweest op een kold plek. Ja, ja, ja. Mag wat kosten, maar uh, ja, echt uh, hartstikke mooi. Nou, uh, dat dat helemaal. beetje Spa heeft gewoon altijd iets speciaals. Uh, heeft soms ook speciale wedstrijden. Dus dat, uh, dat is heel snel weer. Dus daar we gaan we daarvan genieten. Oké, okay, dankjewel. Ja. Okay. Hoi, hoi. Hoi, hoi. hoi. Dat hoort er gewoon bij, hè? dat kraken, heerlijk, een single draaien. Dat is altijd weer een uh, feestje zo op de Sofords Radio bij uh, CFM. Je de Desband en uh, Let It All Blow, schuif je dicht, kraken ook weer weg, Binnen Ja, oh. lekker. Uh, ja, iets smakelijk trouwens. Ja, ja dankjewel. Ja. Hebben we een uh, leuk dier van de week deze uh, week? Dier van de week. Ah, van de week. Yeah. Yeah. Uh, ja, hebben we een leuke diertje. Ja, natuurlijk heb ik een Dus even kijken, er zijn wel weer een hoop nieuwe honden uh, trouwens. Het is een komende gaan, Maar deze week kies ik voor Maya. Eens even kijken of Maya... Ja, die komt nu naar me toe. Is de Labrador Retriever. Een dame van ongeveer vier jaar oud. Um, um, dat is weer uit die bekende schuur... waar ik het al weken over heb. Um, dat is toch ongelooflijk. Hoeveel uh, kwamen daaruit dan? Nou, ik heb geen idee. Dat, dat heb ik nergens terug kunnen vinden. Maar het waren er wel heel veel. Uh, heeft uh, deze Labrador, uh, deze Maya... heeft dus ook nog nooit een huis of een baas gehad. Dus het is echt te gek voor woorden. En het is een vriendelijke, afwachtende hond. Is gek op aandacht. Moet wel even weten dat het goed zit. En uh, ja, dus ook weer geduld, zodat ze kan wennen. Kinderen is ze niet gewend. Uh, maar ze, men denkt van het we Kennemeland... dat het ze prima met oudere kinderen... Kan samenwonen. Andere honden, ja, ze dus zat natuurlijk in een grote schuur met andere honden, dus dat gaat allemaal wel prima. En uh, ook op het speelveld van dieren huis, daar uh, gaat het allemaal heel gezellig. Lekker spelen met elkaar. Loslopen op dit moment, uh, dat gaat nog niet. Moet ook allemaal nog wennen. Zijn er katten in huis, dan uh, moet nog even worden gekeken. Of dat goed gaat. Dat moeten ze in het asiel testen. ze dat uit, hè? Ja, die arme hond. Oh jee, oh jee. Gewoon in de kattenverblijf verblijft natuurlijk. Oh, oh, oh, oh. Ja. Leidensweg ja. is dat. Nee, ja, dat is echt een. Uh, ja. Uh, ja, is uh, een, een testmoment. Allemaal uh, poesjes om je heen. Ja. Uh, de Maya is niet gewend om alleen thuis te blijven. Dus dat moet rustig worden opgebouwd. En uh, ze is ook nog nooit in een huis geweest. Dus ook niet volledig zinnelijk. Dat moet ook nog wel worden aangeleerd. Maar ja, het is natuurlijk wel een uh, retriever. Dat is een hele populaire ras. En daar, uh, daar gaan de mensen toch over het algemeen wel voor. Dus men denkt dat uh, deze Maya binnenkort wel een heel leuk en fijn huis gaat krijgen... Het is super dus leuk. Geboortedatum uh, wordt geschat 1 januari 2020. En, uh, kinderen vanaf uh, 6 jaar. Ik ga even de checklist af. Uh, moet bij zoortgenoten? Nee. Kan bij andere honden? Ja. Uh, is onbekend of ze bij katten kan. Heeft geen speciale zorg nodig. Is gesteriliseerd. Uh, kan alleen thuisblijven. Is onbekend. Kan mee in de auto. Gedrag aan de lijn is goed. Basiscommando. Kent ze niet, maar is wel te leren. Is zinnelijk met een klein vraagteentje. Is niet waakzaam. Daar moet je Maya niet voor inhuren. En uh, verder een schofte hoogte tussen de 30 en 50 centimeter. Weinig. Vachtverzorging nodig. En uh, loslopen, dat kan ze nog niet. Maar het is wel aan te leren. Een hele lieve hond, uh, die Maya. En ik zou zeggen, wil je kennis maken met haar... ga neem contact op met Dierrithuis Kennemeland... aan de Keesomstraat nummer 5. Dankjewel, uh, Benno. Ja. Het weer oh, heb je gedaan om half drie. Nou, de komende dagen ziet het er niet echt uh, lekker uh, zomers uit. We krijgen uh, flink wat regen hè, morgen. Dus, uh... Ja. Ja. Lekker binnen blijven, een beetje het einde van de Tour de France kijken en zo. zo, zo. En uiteraard de Formule 1 race. Ja. Morgen om drie uur op de Hongaro Ring in Hongarije. En we zitten daar over die Formule 1 race gesproken. In de Q2 nog twee minuten, iets minder twee minuten te gaan. Lenda Norris op P1, uh, Piastri op uh, P2, Perez op P3, Alonso 4 en Hamilton 5. Waar vinden we op dit moment Max een stap op P2? Want uh, die uh, komt in één keer weer de pit ja, uit. En, de, me naar voren, en Die fieter. schiet in één keer uh, naar voren toe. Daniel Ricciardo gaat ook weer de pit uit. Want dat moet hij ook. Ja. Want de eerste tien gaan door. En hij staat momenteel op de dertiende positie. Het weer, daar hadden we het over. En eigenlijk om half drie wilde ik uh, dit plaatje achter jouw weerbericht doen. Want uh, ken je hem nog? De weerman uh, Jan Pelleboer. Ja, ja, ja. Ja, Daar ja, ja, ja, ja. Ja. heeft uh, Robert Pauw uh, destijds een oh, plaatje ja. over gemaakt. Leuk om die weer eens uh, terug te horen. Ja. 1982 ongeveer. Hier ben ik weer, Jan Bellenboer met mijn persoonlijke top 5. Zo ga ik lekker op de discotour, de hit verreedt de lijf. Haha, kan vriezen, en kan dooien, dus gaan we vliegens vlug van start. Marco Bakker staat bij mij op vijf, want de muziek komt als het ware uit zijn hart. Met muziek in mijn hart. Zing ik de prachtigste liedjes voor jou, een goed gearticuleerd. beweert dat hij de vader zou zijn van Herman Brood maar dat blad is getrobleerd. want Brood rijdt in een Capri en niet in een kadet geloof me Marco zingt alleen met Wilke een duet Hi -hi. van vijf naar vier gestegen de zangeres zonder naam als zij de hoge zee zingt springen de barsten van ontroering in Jaraan denk toch heel goed na voor je strijken gaat, neem niet de strijkbout op. Als de telefoonbel gaat, want heus dan staan de blaren op. Het was een heel mooi liedje. Het was misschien niet cultureel. Maar je kan zeggen wat je wil. Ze zwikt nog steeds als een kameel. Hoho, ho. van vier naar drie gestegen. Staat weer doe maar genoteerd. Want die jongens zijn te gek. En worden zelfs ook door mijn vrouw geadoreerd. Wat Pelleboe bericht. Beloof met stal gezicht. Dat is niet te geloven. De zomer van dit jaar komt best wel voor elkaar, want kijkt u maar naar boven. Ik kijk maar, zie geen moer, ik heb niks aan pellen, boer, want dat voorspellen doet die man met zijn ogen dicht. Nou, nee, doe maar, zeg ik, laat u maar, als hij ze nog zo apperbest. Als ik afga op hun mening, is mijn zomer al verpest. Haha, van drie naar twee gestegen, daar staat Connie van den Bos. Door haar sticht maakt mijn temperatuur en springt altoos mijn boondeknoopje los. Geef me nog wat boem. ik zit wat krap vandaag. Gezongen door Connie van den Bos. Toch is mijn bodeknopje blijven zitten, met mijn veters sprongen los <laughs> van twee naar één litowers. Zijn stem is van beton. Misschien gelooft u hem als hij zingt zijn grote hit: de rain is kan. Yeah. I can see clearly now. in my way. Ja, ja, ja, ja, ja, dat was een echte gouden oude. Robert Paul, die uh, ja, heel veel stemmetjes na de Ja, knap, Ja, knap, hè. Ja, dat ja, deed hij heel goed, ja. Heel goed, een uh, mooi plaatje uit, volgens mij 1982 uh, alweer, een hele tijd Zo. geleden. Heeft toen als uh, hoogste positie in die top 40, waar jij het uh, net ook over had. Ja, ja. Uh, plek nummer 9 gehad. Oh, okay. De beste plek in de top 40 in, uh, volgens mij, 82. Ja, ja, 82. Oké. Okay. Uh, even kijken hoor. Q2 uh, hebben we volgens mij inmiddels achter de rug. We hmm. uh, kunnen in ieder geval vertellen dat uh, Daniel Ricciardo die Q2 uh, niet overleefd heeft. Dus uh, ja, hij is er nog wel hoor, maar hij mag uh, niet meedoen aan uh, de Q3. Dat bedoelen we er eigenlijk mee. Ja. Helaas, maar wel een dertiende plek. Dus uh, helemaal niet verkeerd voor zijn debuut bij Alpha Tauri. Oké, okay, nou, helemaal goed. En de rest hoor je straks. Als we aan de Q3 gaan beginnen, houden we dat voor je in de gaten. Ja, ja, ja. En dat is uh, straks is om... Uh, zometeen, van, nou, een paar minuutjes. Een paar minuutjes. Oh, Oké, okay. ja. nou, dan even een stukje muziek. Zeker, en, uh... ja. En ik weet dat ik jou uh, echt heel veel plezier met oh, over ja? de plaat ga doen. Nou, laat horen. Ja, omdat het komkommertijd is, dan draai ik hem ook, hoor. Oh, Oké, okay. anders dus, niet. Nee, uh, denk maar even na. Oh. Kom oh, ja, oh ja, oh ja, is overleden. is overleden. Ja. Mooie plaats samen met uh, ja, Tessa ja. Kingsburg. Kijk, nou in die tijd uh, mocht je dit soort muziek nog maken. Dat mag tegenwoordig nee, niet meer, hoor. De, de, de Want, nieuwe uh, preutsheid. Ja, de preutsheid is losgeslagen hier in Europa in ieder geval. Ja, wat erg, Ja, he? ja, ja, ja, en, uh, ja. Nou ja, ik had het er net met Fred Heij over. Het is... In die tijd, uh, volgens mij was dit een beetje de aanleiding voor een hele serie heigplaten, zoals we dat dan noemden. En, uh, en natuurlijk een beetje samen ook, Fred, met de, de softporno van bijvoorbeeld Sylvia ja. Ja, ja, Christel. Inderdaad. Goedemiddag Fred. Ja, goedemiddag. Nee, Fred? Ben, ben, ik, kom, ik kom binnenvallen met de kommet uit, begreep ik maar op. Porno, <tog> dat is gelijk over heigplaten en softporno. Dat is computer. Nee, maar uh, ja, in die tijd uh, mooie plaat voor die tijd ook. Ik is een groot hit geweest voor uh, Serge Gainsbourg en uh, Jane Burkin. Lekker lang. En uh, ja, is uh, van de week overleden. Vandaar ja. ook dat we even draaien deze platen. Hij is jong, Ja, is... Uh, uh, uh, e Emanuel, uh, Emanuel Ja, Emanuel, ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Emanuel, dat e weet e jij dan weer, Ja, hè? volgens mij 1, 2 en 3 ja. of zo. Ja. Hier. <laughs> het hield niet op, nee, met jou. Ja. Uh, nee, ik ken alleen... maar. alleen... Zeg buurman, wat doet u nu? Ja, dat is een heel ander programma. Oh, oké. Ja, was dat niet chef van Oekel? <lacht> heb je daar nog een plaatje van? Chef, chef, chef. oh ja, die, die ging ook zo te hè? Ja, ja, ja joh, ja, ja, ja. Jeetje. Dat is ook land. Nou nee, ja, anders ja. moet je zo meteen wel even naar uh, Entertainment for You uh, luisteren. Ja. Oh, ja, Fred heeft hards, al he? vast is het, uh, wel chef van Oekel, uh, of niet? Uh, nou, dan moet, dan moet ik heel diep snel. <lacht> ja, ik uh, ook hoor, <lacht> trouwens. Maar. Ik weet niet uh, of hij uh, nog uh, al digitaal uitgebracht is. Of dat hij uh, nee, nog op een uh, tapeje staat ergens. Ik, okay. ik durf het niet te zeggen. Het is zo lang geleden. Het is echt een Ja, ja. Oogondes, ja uh, nee, ja. Dat is een dat beetje mm. uit, uh, ja, dat ook ook destijds... uit... de tijd. Ja, ja, ja. Maldolala. Ja, ja, ja, ja, Luf, Luf hè. Ja, ja, dat dan? Ja, ja, ja. een... Oh, ja. Oh, dat is wel ja, ja. leuk. Luf. Oh, ja, we gaan heel, heel ver terug in de tijd. Zeg, Fred, maar maar terug in deze tijd. Heb jij straks nog gasten? Nee, hij heeft helaas af moeten zeggen omdat hij... Uh, Stefan uh, de Kust. Oh, Stefan, uh, Stefan, Stefan uit de, de Kust. kust ja, uh, wel bekend als uh, uh, Guus. Voor uh, dat, dat Het begint me wel nu al te duizelen. Stefan Kust heet het. Woonwagenkamp. Ja, je kent hem? Ja, ik ken. Ja, hem. Die ja. okay. kent hem niet. Oké. Okay. Hey, dus uh, ja, die, uh, die komt straks. Oh, hij komt wel. Nee, uh, uh, hij komt niet. Hij zou, hij zou komen, zo oh, was het. Ja, oh. maar hij komt niet. Ja, hij <laughs> komt niet. Ik dat maar het verhaal hij van, van die man die komt. Hij komt niet. ja. We gaan Bart Heemskerk bellen. Oh ja, dat oh, is leuk. Dat is een oude bekende. Uh, uh, uh, ja, Bart. Die is, uh, die is ook uh, uh, toen twee keer in de studio yeah. geweest. Ik, en uh, zijn nieuwe single, Ik kan het niet alleen. Nee. Dat is een bekende cover eigenlijk. Dus. En uh, Dien Molenaar gaan we bellen. En hij heeft het over een blauwe avond. En wat hij daaronder verstaat. Uh, ja. Geen idee. maar het een Blauwe avond. Hm. Hoop drank waarschijnlijk. Uh, ik denk het wel. Ja. ja, nou gaat een mooi feestje worden ze dadelijk uh, na vijf uur uh, Fred. Ja. Dus dat gaan wij ja, doen. Luisteren naar jou uiteraard ja, en de plaat aanvragen. doen en een plaat aanvragen we via via, via zfmartiesten.nl. Zfmartiesten.nl. Heb je hem genoteerd, Daddy V? <laughs> ja, zeker. Ja, Oké, okay. die driftig te schrijven. Oké, okay. <laughs> zfmartiesten.nl voor je plaat aanvragen. Tot zo, Fred. We gaan ja. nog even twee platen draaien en dan is uh, alles voor jou hier. Kiss me, kiss me, kiss me, please Kiss me, kiss me, kiss me, please Kiss me like it's for the first time Kiss me, like time. Kiss, me kiss me, kiss me, please Kiss me, kiss me, kiss me, please Honey, you're wonderful to me Dat was uh, inderdaad uh, de dus zin van uh, Luf. Leuk uh, om uh, weer een keer te draaien, Benno. Ja, en dat uh, ging ja. allemaal naar de tiendelige televisieserie. die van 12 februari 1978 tot 23 april 1978. wekelijks door de VP op zondagavond werd uitgezonden. Jeugd. En niemand keek ernaar. Nee. Want er kwamen allemaal blote vrouwen in voor. Oh ja, maar nee, nee, daar niemand keek niemand naar. naar. Nee. En, maar alle gordijnen gingen dicht in Nederland. en iedereen was thuis. En, uh, nou ja, en zo. Uh, vierden de hier. Weer hoogtijden in het, in het in Nederland. En de hoofdrol werd gespeeld door Dolf Brouwers... in de rol van Waldo van Dungen, weten jullie het nog. En uh, daar... Uh Even kijken, en hij was in uh, Hulpober in, bij een nachtclub... en daar ontmoette hij de rijke G. Braadslee... gespeeld door Mimi Cop, uh, Kok Junior. En ze wordt verliefd op Waldo Trouwen... en koopt de nachtclub, waardoor Waldo directeur wordt. En hij noemde de nachtclub Waldolala. En dat uh, en is de samenvoeging van Waldo... Oh la, oh la. Oh. Klinkt een beetje Italiaans. Ja, ja, ja. Ja, nee. hey, ja, maar uh, die tijd, uh, daarna kwam natuurlijk ook uh, Veronica nog met uh, de pin-up club. Ja. Dat hebben we ook nog gehad op tv. Ja, ja, keek ja. ook niemand nee, naar. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Heb jij de pin-up club gekeken? Nee, nee die hebben we zeker niet gekeken. Nee. Er kijkt nee. toch niemand naar. Uh, nee, nee, nee, nee, nee. Dat nee, was wat nee, nee, om ja. uur is. Ja, 11 uur. uur ja, daar keek ook niemand meer tv. Nee, nee, nee, nee, nee. Nee. Ze hebben het een keertje toen vroeger gedaan en toen moesten ze toch weer terug naar de laatste. Trouw, ja, toch wel, hè? Ja, toch ja, ja, ja. Wel. ja, en als je het nou zou zien, dan denk je van is dat alles? Ja, precies. precies. Ja. Doe maar. Terwijl, we toch, ja, terwijl we toch een beetje pruis geworden zijn. Dus dat is weer een heel pak. Ja, ja, ja. Dat, dat, dus aan de ene kant wel, aan de andere kant weer niet. Nee, ja, misschien ja. was dit voor de seksuele revolutie. En, uh, en, en toen waren we allemaal uh, geëvolueerd in de, dat we het allemaal gewoon vonden. En, en nu zijn we weer teruggezakt tot uh, de jaren 50. Klopt. Je, uh, ja. je neven kent heb uh, jij Nou Nou ja, precies. Ja, nou precies. Nou ja, ik Beke krijg Amerikaans, het op. Een he? beetje Amerikaans. Is ja, ja. ja. Dan, ja. Alleen Le de, de, de porno-industrie komt daar vandaan. Maar goed. Ja. Nou, Zometeen meer uh, daarover. Ja, weg, met hij uh, bij Entertainment View. Alles over de porno-industrie. Ja. dergelijke. Uh, Nijmeegse Vierdaagse zit erop, uh, heren. En uh, het lied van de Nijmeegse Vierdaagse. Ja, daarom mag ik hem weer draaien. Oké. Okay. Komt u weer aan, hè? Marco Schuitmaker, toch volgende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 Even maar stoppen om bij te tanken. Flitsende lampen, een motor die draait. Toch waarschuwt een haan in je hoofd die je hoog kraait. Ik weet nu dat er een engel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 dat zo'n engel bewaarder op je bent. Ik kan het weten Ik ben het zelf eens door gered Tot zover het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5